Goedemorgen, ik ben Dio Kateertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is ellende op het spoor door de harde wind. Op meerdere trajecten rijden geen treinen vanwege omgewaaide bomen. Bijvoorbeeld tussen Utrecht en Amersfoort en tussen Breda en Tilburg. In Barendrecht ging het vannacht ook tekeer. Daar is flink wat schade, ziet verslaggever Vincent van Rijn. Ik zie me om me heen hier nu heel veel dakpannen die op straat liggen. Een scooter die omver ligt, kapotte ramen, struiken die uit de grond zijn gerukt. En vooral heel veel schade aan de daken van huizen. Want uh, naast de windhoos is hier vannacht volgens omwonenden ook de bliksem in het dak geslagen. In Gelderland kwam het ook met bakken uit de lucht vannacht. Daar zagen mensen zelfs een mini-tornado voorbij reizen. Rijke landen, waaronder Nederland, sturen maar weinig coronaprikken naar ontwikkelingslanden. Terwijl ze dat wel hadden beloofd. Van de 1,8 miljard vaccins zijn er maar 260 miljoen uitgedeeld, zegt Oxfam Novib. Zolang we er niet in slagen om de wereldbevolking toegang te bieden tot een vaccin, komen we niet uit deze pandemie. Want ja, een coronavirus trekt zich natuurlijk niks aan van grenzen. Organisaties willen dat de rechten op vaccins worden vrijgegeven, zodat ook arme landen ze kunnen maken. Steeds meer mensen hebben werk. De afgelopen drie maanden zijn er gemiddeld per maand 22.000 werkenden bijgekomen. Volgens onderzoekers van het CBS hebben vooral veel jongeren een baan gevonden. Misschien hoopte jij vroeger tijdens een middagje op het trapveldje in je buurt... wel eens om gescout te worden door een grote voetbalclub. Nou, dat is nu gelukt bij een wel heel jong voetballertje. Hij stelt zichzelf even voor. Mijn naam is Zane Ali man. En um, uh, ik ben 4 jaar oud. En mijn favoriete team is Arsenal. Hij is dus gescout door Arsenal. En ja, je hoort het goed, hij is nog maar vier jaar. Ook andere grote clubs hebben wel interesse in hem. Maar Zane blijft gewoon lekker bij zijn lievelingsclub Arsenal. Het weer buien dus, soms met veel regen en pas op als je de weg op gaat. Je kan last hebben van harde windstoten. Tijdens de ochtendspits geldt code geel. Het is ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen Een gaat of elf. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De enige file die opvalt in de regio is momenteel de N230 van Utrecht naar Maarse. Tussen Maarsen en de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file. Reken daarop net iets minder dan 10 minuten vertraging.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 is the thing.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 That's why yeah. Het project van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 om te ontspannen, met een biertje in je hand. Tot in de laatste uurtjes, haal ik klok maar aan de bank. Ja, wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen. Laat al je zorgen vallen, vanavond gaan we knallen.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 we zijn niet meer te remmen, we laten